9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Bij de voetbalwedstrijd tussen Amstelwijk in Dordrecht en Heukelum is een vechtpartij ontstaan. Daarbij werd de scheidsrechter belaagd en mishandeld. De wedstrijd was de finale van de nakompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Na een omstreden strafschop sloeg de vlam in de pan... en gingen spelers en supporters van beide partijen met elkaar op de vuist. De scheidsrechter zou daarbij tegen de grond zijn getrapt. Hij moest onder politiebegeleiding het veld verlaten.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 Bij een chemisch bedrijf op het bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn heeft brand gewoed. Het vuur ontstond aan het eind van de middag in een buitenopslag voor verpakkingsmaterialen en bleef beperkt op dat terrein. Rond kwart voor zeven meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Een uur later was er nauwelijks nog rook te zien. Vanwege de rook werd het treinverkeer stilgelegd tussen Apeldoorn en Klarenbeek. Het Duitse muziekfestival Rock am Ring in de buurt van Koblenz is opnieuw stilgelegd vanwege het slechte weer. Gisteren raakten 82 mensen gewond door blikseminslag. Daarna lag het festival anderhalf uur stil. Op dat moment waren er 90.000 mensen op het terrein van Rock am Ring. Vanwege zware regenbuien met onweer is het programma van vanavond afgelast. Het weer vooral in het zuiden nog kans op een stevige onweersbui. In de rest van het land droog en zwoel. Vannacht koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen overal zonnig en warm. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee. En 27 graden in het binnenland. Later op de dag in het zuidoosten opnieuw kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Onderweg zometeen meteen nieuw muziek van Carly Rae Jepsen. Wanneer nu is Sam Veld met Shadow in Love. sorry. I'm not sorry. I don't...